Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Nierstichting is ontzettend blij dat de Tweede Kamer... vanmiddag akkoord is gegaan met een nieuw systeem voor donorregistratie. Mensen die zich na herhaalde oproepen niet uitspreken... worden automatisch geregistreerd als orgaandonor. Het voorstel van D66 werd aangenomen met één stemverschil. Eén van de tegenstanders, Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren... was te laat voor de stemming. Achteraf noemt hij dat een enorme blunder. De vlogger uit Zaandam die met zijn vriendengroep overlast veroorzaakte in de wijk Poelenburg is opgepakt. Een vriend van hem heeft dat gezegd. De politie wil alleen zeggen dat er een man van 19 is gearresteerd voor opruiing. De afgelopen weken plaatste de vlogger video's op YouTube... waarop is te zien hoe hij met zijn vrienden voorbijgangers en de politie intimideert in Poelenburg. De sociaalpsycholoog Diederik Stapel krijgt toch geen baan aan de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda. Het personeel en de medezeggenschapsraad hebben bezwaren tegen zijn aanstelling. Stapel gold jaren als autoriteit op zijn vakgebied... totdat bleek dat hij op grote schaal had gefraudeerd met onderzoeksgegevens. Sinds het begin van de metingen in 1901... was het in Nederland halverwege september nog nooit zo warm als vandaag. Rond twee uur was het in de beeld 29,9 graden. Daarmee werd het oude record uit 1919 gebroken. Toen werd het op 13 september 29,6 graden.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 Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan 18 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en tropisch. Pas later op de donderdag wordt, het, pas later op de, donderdag wordt de warme lucht met enkele buien verdreven. Dit was het NOS fm Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan 60 files, goed voor 300 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naar en Muiden 10 kilometer door spoedreparatie. Er is één, reis ook dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen 4 kilometer. Daar staat een auto op één brand. En verderop in de richting Den Bosch rijdt het langzaam over 15 kilometer... tussen Knoop het ouderen en Beest met ongeveer een half uur vertraging. Op de A4 in de richting Den Haag tussen Schiphol en Roelvaansveen... ...12 kilometer met een half uur vertraging. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is één reis ook dicht. En verderop richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd met Delft. Er staat 7 kilometer file en ook daar is één reis ook dicht. Op de A9 richting Alkmaar 12 kilometer tussen Bad Oefendorp en Kloopend Velsen. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat 13 kilometer tussen Kloopend Ridderkerk en Harningsveld Gissendam. En op de A27 Breda richting Utrecht staat 9.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 The hero is the little burden. I'll stick by. It's a destiny, one for each of you An obsession, nurse the wants to pull us through I've got nothing, a little and a lot I got something to share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 Punt 9. ZFM ZFM You don't know me, I don't know who you are But I know that you live with me under the stars Oh I don't know you, you don't know who we are But I'm on your team, you can throw me the ball Moving ways and play rules I don't know. Oh, they strange, that's okay. I'm a fast learner, so. Let's go.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 Yo te haré acabar een sufrimiento van te hace llorar. een mí no me importa que een con él, porque sé que een con poderme ver, mujer que een a van een een soort van een een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 I believe.